8 uur, Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het kabinet versoepelt de hypotheekregels niet. De Eerste Kamer wilde dat minister Blok voor wonen... de aflossingsverplichting zou verruimen, maar die voelt er niets voor. Vanaf dit jaar moeten alle nieuwe hypotheken... binnen 30 jaar 100 procent worden afgelost. De Eerste Kamer wil daar 50 procent aflossing binnen 40 jaar van maken... zodat er weer meer huizen zouden worden verkocht. Minister Blok wil dat niet, onder meer omdat dat veel geld kost.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 De 52-jarige Amerikaan van Pakistanse afkomst, David Coleman Hedley, verkende de locaties voor de aanval van Pakistanse terroristen in de Indiase stad. Bij die aanval kwamen 160 mensen om het leven. Hedley besloot in 2010 al om met justitie samen te werken om zo de doodstraf te ontlopen. En geld daarvoor werd hij ook niet uitgeleverd aan India. Daar werd in november de enige overlevende aanvaller opgehangen. Buitenlandse zaken heeft het negatieve reisadvies voor een deel van Libië verscherpt. Nederlanders die in Benghazi en omgeving zitten wordt aangeraden zo snel mogelijk te vertrekken. Eerder vandaag hadden de Britten hun landgenoten aangeraden Benghazi te verlaten... in verband met duidelijke aanwijzingen over terreurdreiging. Westerlingen lopen een grotere kans het slachtoffer te worden van terreur... sinds het Franse leger in Mali helpt in de strijd tegen moslimrebellen in het noorden van het land.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 Een ongeluk op de A4, Den Haag richting Amsterdam. Voor het Ringvaartaquaduct, 2 kilometer. Daar zijn twee rijstroken dicht. En dat is ook zo op de A9, Amstelveen richting Alkmaar. Tussen knooppunt Badhoevedorp en de afrit Haarlem-Zuid 4 kilometer door een ongeluk. Daar zijn twee rijstroken dicht.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 Houd geluid voor mijn gast van vanavond, want hij leidde het afgelopen jaar de NAVO-vloot, die bij de kust van Somalië daar strijdt tegen piraten. Een heel spannende klus, volgens mij. Uh, vandaag namen de Duitsers het commando over. Hij zit hier, commandeur. Want zo, zo heet je dan uh, Ben Becker. In 'Goedenavond,', Goedenavond. zeggen ze dat tegen u? Goedemorgen, commandeur. Ja, dat zeggen ze inderdaad. Ja? Ja, ja. Op het schip, uh, het schip, ja, het vlaggenschip waar we net vanaf komen, de Rotterdam. Ja, ja. zo'n uh, dat geluid wat we net hoorden, ja. Twee lange zag, stoten. Ja, ja, ik zag, oh, stoten heet dat ook. Ja, heet dat, ja. ja. Want ja. De, doet het u iets als u het hoort? Uh, de geluiden niet zozeer. Het is wel zo, en dat, dat was het gevoel ook vanmiddag... toen ik dus uh, het commando overdroeg aan mijn Duitse collega. Als je dan van zo'n schip afloopt... Uh, ik, ik heb het ook in een toespraakje daar gezegd... het leven aan boord met zo'n zo kleine club mensen. Uh, toch, relatief klein... Uh, Ondanks dat er 300 man waren, op zo'n schip van 170 bij 30 meter, waarin alles plaatsvindt in vier weken op zee. Dan zit je boven op elkaar. En dat, dat is een, een leven, dat moet je aanstaan. En als het je aanstaat, dan is het, dan is het iets fantastisch. Maar dat is heel moeilijk uit te leggen aan mensen. Nou, wat is er fantastisch? Het, het mooie is dat je met. met uh, je, je zit echt boven op elkaar. Je moet het met elkaar uh, klaren. Uh, het is een dorp op zich, ver van huis. Uh, en dat geeft een enorme voldoening als, als alles draait, als alles werkt... als alles op tijd gebeurt. En ja. We varen met uh, landingsvaartuigen, we vliegen met helikopters... Uh, we zijn onbemande vliegtuigjes, uh, de mensen moeten allemaal eten... Ja. we willen ook allemaal douchen en dat moet allemaal gebeuren, allemaal draaien. En zijn ja, er ook de dorpsroddels? Is... En er zijn ook de dorpsroddels, die zijn er ook. Ja, natuurlijk. Ja, uh, uh, wij waren een, een, een reactiemacht van NAVO, dus toen wij uh, 7 december de antipiraterijmissie overdroeg aan onze collega's. Uh, toen voeren we om de noord. En toen was het niet zeker of we misschien wel in de Middellandse Zee... Uh, toch in het oostelijk deel van de Middellandse Zee... Uh, paraat gehouden zouden worden. Nou, zo'n zo roddel aan boord doet het meteen goed. Uh, want dan is iedereen <lacht> natuurlijk toch wel een beetje in de emoties. Ja. Uh, en uiteindelijk is dat niet, uh, niet, heeft dat niet gehoeven. En uh, ga je terug naar huis en kom je allemaal keurig op tijd thuis aan. Maar je kunt je voorstellen dat... Uh, als je al uh, vijf maanden van huis bent en iemand komt met... Uh, nou, misschien gaan we wel de andere kant op, dat het toch wat uh, doet met mensen. Ja, tuurlijk. Even voor mensen die kunnen u zien op onze webcam, radio1.nl. Want, en dat is het vermelde waard, hm. u zit hier werkelijk in vol ornaat. Ja. He, echt een prachtig marinepak. Ja. Uh, ik, uh, ik zie dat daar ook nog iets zit van de, van de NATO. Wat is het precies? Ja, het, het is het uh, embleem wat hoort bij het, het S-kader, waarin ik net leiding heb gegeven. Uh, een hele mooie naam. Standing NATO Maritime Group One. Uh, en de mensen die daarbij horen. Die dragen allemaal zo'n zo badge. Zoals we dat noemen. Zo'n ja, zo teken. Ja. Omdat we natuurlijk met, land, met schepen uit verschillende landen uh, bij elkaar zijn. En ook de staf uh, waarmee ik, waarvan ik deel uitmaakte Bestaat uit mensen uit acht, negen landen. Die hebben allemaal hun eigen nationale uniform aan. En dan is zo'n zo badge toch een gezamenlijke onderscheiding van uh, waar je bij hoort. Ja, u dacht ik ga even indruk maken op die presentatrice. Nou, als het van het uniform moet komen. <laughs> maar is het, doet het u iets om het aan te trekken? Nee, nee, oh. nee. nee. Dat, dat, het is gewoon dat, je, Het is een mooie uniform en ik ben er ook uh, trots op of zo. Maar het is niet dat ik opeens denk van nou... Uh, en om eerlijk te zijn, ik voel me altijd het lekkerste in het boord wat we aan boord dragen, wat wat makkelijker zit, wat soepeler. En, mm -hmm. uh, uh, maar ja, dat ziet er niet zo imposant uit nee, als dit. precies. Nee. Um, uw uh, missie, hè, waar u ja. voor gewerkt heeft. U was dus de commandeur. Uh, u leidde voor de NAVO een vloot tegen die piraterij bij Somalië. Ja. Um, heel veel piraten zijn daar actief. Ja. En uh, vooral koopvaardijschepen hebben daar last van. Ja. Dus die vloot van de NAVO probeert die koopvaardijschepen uiteindelijk... Veilig ja. uh, te laten varen. Ja. Um, bij het woord piraat, dan denk ik eigenlijk toch heel vaak aan zo'n man met, met zo'n doekje voor zijn ogen. piraat op zijn schouder. Ja. Precies, een soort romantisch beeld eigenlijk. Ja, ja nou, het, is, het, is, het is verre van romantisch. Je uh, zegt terecht: uh, de scheepvaart moet veilig varen. Dat is, dat is onze hoofdtaak. Maar uh, waar we met name mee bezig zijn geweest, om te zorgen dat die piraten vooral vastgezet worden op land. Dus zorg nou dat ze niet eens naar zee wegkomen. Nee, want wat, wat, kan... zijn, wat zijn het voor typertjes? om te. Ja, het, is, het varieert van gewoon georganiseerde misdaad tot gelukszoekers. Uh, en vaak is het natuurlijk zo dat de, de gelukszoekers uh, door die georganiseerde misdaad worden geronseld, worden ingehuurd om uh, de gevaarlijke klusjes op te klappen, knappen. En, uh, uh, ik denk dat, dat de piraterij wel over zijn piek heen is. Uh, in de afgelopen zes maanden dat ik daar heb rondgevaren... is er niet één aanval succesvol geweest. Uh, en zijn eigenlijk alle uh, aanvalsgroepen die naar zee zijn gegaan... Uh, uiteindelijk opgepakt. Uh, maar georganiseerde misdaad noemt u het? Ja, ja, ja, ik denk dat je het zo moet vergelijken. En, en, en er zitten in Somalië zelf een aantal... Clubjes, uh, leiders, uh, die financieren het, die organiseren het... en dan sturen ze mensen naar zee. Uh, het, is, het is ook weer niet zo'n doorgevoerde organisatiegraad... dat ze een hele commandostructuur hebben of zo. Het is toch een beetje opportunistisch ook. Uh, mm -hmm. Maar ja, dat maakt het uh, niet uh, minder gevaarlijk. Nee. En zeker voor de koopverdij... Uh, is het, het is echt een, een zorg. En, uh... Dus hoe pakt u dat aan? Hè? U bent daar met een aantal ja. grote schepen. U ja. vaart daar bij Somalië, daar voor de ja. kust. Ja. Uh, en dan komen er scheepjes langs. Bijvoorbeeld ja. uh, visserscheepjes. Ja. En hoe weet u nou of dat al dan niet piraten zijn? Uh, dat, is, dat, dat is een goede. En dat was ook uh, eigenlijk... Uh, in de hoogtijdagen van de piraterij. Toen er heel veel van die groepjes naar zee gingen. Kijk, op het moment dat je... Een, een, een open vaartuig met twee snelle bootjes erachter in sleeptouw met elf man erop, met een grote ladder in elke kleine boot. Dan ja, en het, het, ze zijn 500 mijl uit de kust. Daar komt geen visser meer, en die ladders geven ook wat weg, um, want daar enteren ze een schip mee. Mm -hmm. Dat was simpel. Nu zie je dat, dan het, ziet u het bedoelt U denkt, ja, dan hey, zie je dat het niet pluis. Er wordt een patrouille gedaan. Je ziet zo'n boot, en eigenlijk het feit dat daar al zo'n zo combinatie rondvaart, dat is al niet pluis. Um, in de kustwateren is dat natuurlijk heel anders. De vissers maken gebruik van dezelfde bootjes als waar de piraten gebruik van maakten. Uh, je ziet ook dat de, vissers, dat de piraten nu overschakelen naar andere dingen. Ze, ze, ze, ze, ze kapen een lokale douw, zo'n lokaal vaartuig, een, een, een, scheepje. een hout scheepje. En, en daar gaan ze vervolgens aan boord... proberen zich zo goed mogelijk te verschuilen... om in de buurt te komen van koopverdijschepen. Dus men zoekt telkens naar methodes... om met name de, de, het detecteren van, die, van, de, van patrouillevliegtuigen en van schepen te voorkomen... om dan maar in een aanvalspositie te komen. Uh, en dan uh, had u. want dan, dan, dan, Oké, okay, duidelijk, als er een ladder ja. ligt, dan denk je, nou, dat is niet thuis. Ja. Maar ik neem aan dat die piraten ook een beetje slimmer worden. Ja. En dat ze hun uh, tactiek aanpassen, ja. uh, kreeg u ook bijvoorbeeld van mensen dingen te horen van hé, hey, daar moet je wezen. Nou, en da daarvoor hebben wij gezegd op een gegeven moment. Kijk, het opwachten in die gebieden waar de patrouille, waar de, waar de varen, ja, daar, daar missen we toch een beetje de slag. Uh, en we zijn. Een, ook omdat bijvoorbeeld de Chinese, de Russische, de Japanse marine... vooral zich bezighouden in die scheefvaartroutes... hebben wij de vrijheid gekregen om vooral die kust op te zoeken. En daar zijn we gaan praten met de lokale bewoners. In, om te beginnen met de, de, de vissers op zee. En, en daaruit ontstond eigenlijk het contact dat de vissers zelf zeiden... Van, we hebben ook dorpsoudsten, wil je daar niet een keer mee praten? En, en zo heel langzaam is dat gegroeid. We hebben op een gegeven moment ook een, een, een vergadering kunnen beleggen... In de hoofdstad van bij de hoofdstad Bosaso in Puntland, Noord-Somalië. En daar zijn 37 dorpsoudsten aan boord gekomen ja. uh, van de Rotterdam. Die hebben we uh, halverwege opgehaald met een landingsvaartuig. Uh, daar hebben we toen een hele middag mee zitten kletsen. Wat zouden we nou gezamenlijk kunnen doen? Want... De lokale bevolking is eerst ook door die piraten verteld... dat die, die grote grijze schepen over de horizon... die zijn er maar voor één ding, en dat is Somaliërs beschieten. Nou, ja, dat, was, he, dat was het verhaal dat de ja. navo u ze zelf zou beschieten. Ja. Dus. Jullie waren gevaar. Ja, wij waren gevaar. En daarvoor zeiden de piraten ook... en wij zijn hier om jullie te beschermen. Dat, dat waren ze helemaal niet. Zo dus heel langzaam maar zeker zagen die lokale bewoners ook wel... dat die piraten, dat, dat was allemaal fout. En daar werden ze niet beter van. Uh, en dus dat contact is tot stand gekomen. Dat heeft geleid tot een groot aantal ontmoetingen met dorpsoudsten voor de kust. Ook een aantal uh, zeg maar medische spreekuren die we daar hebben georganiseerd. En dat is niet omdat wij nou willen laten zien dat we zo goed kunnen, uh, maar onneerbiedig gezegd zeggen, pleisters plakken. Maar, maar vooral ook uh, om informatie te vergaren, maar ook vooral de lokale bevolking daar het vertrouwen te winnen. Uh, dat we gezamenlijk... Uh, die piraterij moeten bestrijden. Ja, want u kreeg dan informatie van die dorpsoudsten over... waar ze actief waren? Ja, en, en u kunt zich voorstellen dat, dat men toch wel... in het begin niet alles prijsgeeft. En, is, en ook, is ook, men is ook gewoon bang. Uh, die piraten hebben toch op het land nog behoorlijke vrijheid van beweging. Mm -hmm. en, en die kunnen zo'n dorp ook wel een beetje de wil opleggen ja. als ze dat willen. Dus daar heerst ook angst bij de bevolking. En dat moet je dus heel voorzichtig. Je moet, je moet daar niet gewoon uh, volop en zeggen nu moeten we... Nee, een, een, tuurlijk. nee, want u zegt dat zo. Hè. We hebben daar met 27 dorpsoudsten zitten kletsen. Mm. Ja. Uh, dan stel ik me u zo voor. In, in, in, nou, we hebben waarschijnlijk niet dit pak, maar wel ja. toch ook in een keurig ja. pak. Een grote Nederlandse man. Ja. Kortgeknipt haar, en echte. Ja. Man van de marine ja. en daar zitten dan de dorpsoudsten van Somalië naast. Ja, ja, ja dat is toch. Uh, het, het is echt. Het, maar het is. Het lijkt zo ver weg, maar toch zijn de problemen ook zo alledaags. En. Uh, het... Want de, u voelde wel contact met die mannen. Ja, zeker. Ja. Uh, zeker. En uh, met met één tussenpersoon uh, hebben we heel veel contact gehad. Die had ook die had een eerste netwerkje uh, opgezet voor ons ja die, die, Het is ook heel grappig. Er wonen 9, Somalië, 9 miljoen Somaliërs in Somalië, maar 6 miljoen Somaliërs buiten Somalië. Mm -hmm. En er is een, een levendig uh, reizen tussen de diaspora, zodat ook, zoals dat ook wordt genoemd in Somalië zelf, en, en Somalië. en Van die 37 dorpsoudsten waren er, ik meen iets van 12 of 13, die op zijn minst een jaar of 8 tot 10 in Australië, Canada of Engeland hadden gewoond. Ja, ja. Um, en dus, Er wordt ook goed Engels gesproken ja, ja. door sommigen. Ja, ja, ja. En, ja. En, en je kunt dus ook wel uh, behoorlijk stevige gesprekken opzetten. En de mensen die uh, echt uit Somalië komen. We hadden twee uh, tolken aan boord. Die, dat zijn uh, marineofficieren die ooit uit Somalië als jong kind zijn uh, weggegaan. Uh, met hun ouders. Uh, en nu als tolken bij de ja, ja. marine werken. Ja. En, en die zijn ook voor mij uh, echt heel waardevol ja, geweest om die gesprekken op gang te krijgen. En, uh... Maar goed, wat wij ook uh, hoorden, zijn de momenten natuurlijk ook dat dingen juist heel erg bijna misgaan. Uh, we hebben uh, het nieuws, afgelopen ja. half jaar een aantal incidenten gehoord. Het ja. Nederlandse marineschip, Hare Majesteit Rotterdam, is gisteren beschoten. Ongeveer 100 meter voordat we voor het schip kwamen, zijn onze mannen beschoten. En daarop hebben wij zeg maar het vuur terugbeantwoord. De Nederlandse marine heeft vanochtend vroeg een einde gemaakt aan een gijzeling bij Somalië. En daarbij zijn enkele mensen opgepakt. Tegen de avond lokt het Nederlandse schip, de Rotterdam, de piraten in de val. Ze geven zich meteen over. Nederlandse militairen enteren het schip. En binnen twintig minuten is de operatie voorbij. Maar goed, u bent dus ook uh, beschoten. Is het dan een inschattingsfout? Heeft u dan verkeerde nee. informatie gekregen? Nee, nee, nee. Dat... Um... Nee, in dit specifieke geval uh, was er een, een, uh, waren we op zoek naar een, uh, Iraans, uh, een Iraanse vissersdauw, waarin het, het vermoeden bestond dat hij misschien wel uh, gekaapt zou zijn. Uh, die konden we niet zo snel vinden. Het was ook een afwijkend type dan wat je normaal ziet varen. En toen zijn we uh, een aantal Iraanse dauws langs gevaren... om daar een gesprekje mee aan te gaan. Uh, dit, dit schietincident gebleur, gebeurde vlak onder de kust... Uh, maar er lagen vissersbootjes omheen. Het zag er allemaal goed uit. Uh, er zijn uh, geweest. Je schat dat echt wel in. Maar het is toch altijd zo. Bij elke actie die we doen. We gaan toch altijd uit van uh, het kan omslaan. Uh, en en uh, daar zijn de mensen in getraind die Zijn er uitermate professioneel in, ja? Dat het uh, toch uiteindelijk gevaar blijkt. Te zijn. Ja, de, de, je gaat altijd uit, toch? Van uh, ja. dat is dat is lastig. Want je moet ook het als het namelijk een rechtgeaarde vissersbemanning is, dan wil je ook het vertrouwen van ze winnen, mm -hmm. dus dat en, en dus, juist zit, zit het knappen in de mensen die wij, uh, die wij op zee uitbrengen de mensen die echt in de bootjes stappen en er naartoe gaan met kogelvrije visten. Uh, ja, ja, ja, dat dat, dat ja. doen we bijvoorbeeld. De helm is op, uh, maar je ziet gewoon die mensen, die training is niet alleen. Om, om te knallen als het moet, maar, maar juist die inschatting maken... wanneer wordt het gevaarlijk en uh, petje af. Maar goed, af dan, voor dan staat u daar toch wel met bonkend hart, neem ik aan. Als ja, dat... ja, en, en uh, u hoorde, de, de man die geïnterviewd werd... was de commandant, Huub Hulsker van, het, van de Rotterdam. Uh, dat is de commandant van het schip. Ik zit daar met de staf aan boord, maar hij is de baas van het schip... en hij zet zijn mensen in. En, en heel bewust ga ik dan uh, op zo'n moment niet bij hem op de brug staan. Dat wekt verwarring op. Wat doet die commandeur naast de commandant? En juist dan zit ik in de stafruimte... in het schip, een stukje verder naar achter. Maar hebben we natuurlijk wel indringend contact met elkaar. En, en ja, is toch... Uh, bij zo'n incident de eerste vraag... die zowel bij Huub als bij mij opkomt van... Uh, en hoe is het met de mensen? Uh, en later verschoof dat naar... hoe is het met de mensen op dat schip? Want het schip is vervolgens bij het door tegenvuur geraakt... in de brand gevlogen. En uiteindelijk hebben we daar... nog een hoop mensen uit water moeten halen. Terwijl... Inmiddels de piraten op de kust, uh, toch bleven doorschieten op ons. En ja. uh, dat zijn lastige momenten. Tot half negen, twee dingen. Van Omroep Max. Met In gesprek met commandeur Ben Bekkering... een jaar lang uh, de commandant van de NAVO-vloot in de Middellandse Zee... of de Middellandse Zeegebied heet dat nog, bij de kust van uh, Somalië. Vandaag is het commando overgedragen aan, uh, aan de Duitsers. Um, u was op een paar dagen na daadwerkelijk een jaar op zee. Ja. Wat uh, doet dat met, een, met u? Een jaar op ja, zee? Ja, een jaar is een lange tijd. Ja, ja dat, Zo heb ik het ook ervaren, hoor. Het is uh, uiteindelijk... Uh, het is, je, zit in een, in een, je komt in een soort flow en je werkt. En je, de, de, de team, het staf, het, het, het, het, het vlaggenschip zoals we dat noemen, waar, waarop we dan bivarkeren. Iedereen buffelt door. Uh, de ene is wel langer van huis dan de ander. Voor een jaar was wel heel erg lang voor mij. Ja. Uh, ja, maar uiteindelijk kan... is het het team wat je draagt. En uh, je ziet al die mensen doorgaan en dat betekent dat je maar één ding kan doen, is ook doorgaan. Ja, en als er dan, wat ik neem aan, ik bedoel, het is een dorp, zei u, en uh, um, u heeft daar, neem ik aan, als commandeur, uw eigen kamer. Ja. Dat is dan wel weer mooi, denk ja, ik. Da ja, ja, daarom. Ja. Maar goed, verschil moet er zijn, denkt u dan? Ja. Um, is het zo um, dat. Um, Um, wat wou ik nou vragen? <laughs> ik ben even kwijt wat ik ja. u wilde vragen. Oh ja, dat er momenten zijn op dat schip. Uh, waar u inderdaad denkt: oh ja, dit is mijn ritueel. Dit is mijn moment ja. voor mezelf. Ja. Ik desnoods de zonsondergang bekijken op dat ja. schip. Ja. ja, zijn die er? Die, die, die, die was er voor mij zeker. Uh, de mooie, de zonsondergang. De chef-staf van de staf. dus de, Mijn rechterhand, zeg maar. Dat was een Brit. En die ging elke avond zonsondergang kijken. Dat, dat was zijn ding. Mm -hmm. Ik had dat heel sterk... Uh, mijn uurtje was van vier tot vijf in de middag... Uh, op de loopband uh, sporten. En dan, uh, dan loop je je hoofd ook leeg. En, uh, en dat was ook mijn momentje. Um, en de chefstaf uh, op goed Britse wijze had ook al voor gezorgd... dat het niemand in zijn hout haalde om uh, mij te storen tijdens nee, het uurtje dat mocht lopen. Niet. Dus, uh, nee, dat En natuurlijk, als er iets gebeurt, dan beter. Maar, maar dat, je, je, hebt, je hebt wel rituelen. Is, ik, ik word wakker. Je, je douche, je kleedje aan. Je, en je gaat... Uh, ik loop dan altijd naar de brug. Uh, loop dan een rondje naar de, naar de stafruimte waar we de wacht lopen. Uh, en dan ga je ontbijten. En, dus, men, men bouwt op zee, denk ik, allemaal wel een beetje routines in. Uh, mm -hmm. Dat doe je. Maar ja, het is ook zo dat op zee kan er altijd van alles gebeuren. Dus je moet ook niet uh, behoord zijn om de routine even over te nemen. Nee, uiteraard. Kan. En zwemmen bijvoorbeeld, want het is daar natuurlijk heerlijk weer. En uh, heel warm water. Ja, dolfijnen, ja. schat ik zo in. Ja, heel veel dolfijnen. Ja, Denkt uh, u dat ook wel eens? Ging u wel eens met uw bemanning uh, gewoon lekker zwemmen? Het eerste vlaggenschip waar we zaten, de Evertse, daar hebben we dat niet gedaan. Dat is een vergat. En uh, het, op het tweede schip, de Rotterdam, is een amfibisch schip. En die kan uh, afzinken. Uh, het achterkant van het schip kan zinken. En Daar kunnen landingsvaartuigen in en uit varen. Dus je creëert een eigen dok in het schip. Um, zomaar zwemmen in zee raad ik niemand aan. Mm -hmm. uh, het is wel heerlijk water, het is 30 graden. Zo, ja. Maar zoals iemand tegen mij zei, ze zijn groot, grijs en hebben heel veel tanden. Ja. Uh, ja. En uh, die, die zijn er ook daar, ja. uh, heel veel rond. Ja. Um, maar wat we dus op de Rotterdam tot twee keer toe hebben kunnen doen. Uh, de landingsvaartuigen kwamen uh, toch iets later terug dan verpland. Het schip was al afgedokt. Uh, en dan ontstaat er een prachtig Olympisch zwembad achteruit. En uh, daar hebben we toen met z'n allen in Ja, Nou, ja, heerlijk. Ja. En u bent natuurlijk een jaar van huis ook. U heeft ja. kinderen, nou, 10 en 11 of zo? Of... Uh, mijn kinderen zijn 13 en 11. 13 en 11. Wat, wat neemt u nou, behalve foto's, schat ik zo ja. wat, wat neemt ja. u mee van huis op zo'n schip een jaar lang? Ja ik ben dan zo chaotisch dat ik meestal uh, pas een week na vertrek erachter kom. dat ik ook weer meenemen, maar wat ik wel heel leuk vond is: van mijn, uh, van mijn kinderen kreeg ik uh, uh, van mijn dochter uh, een klein uh, Boeddha-beeldje. Uh, en ik heb altijd begrepen dat je een Boeddha nooit zelf mag kopen, nee. dat moet je gegeven worden. Ja. Uh, dat had zij goed onthouden ergens. We waren in Vietnam geweest, dus dat zo'n klein, uh, klein beeldje. Um, en dat was prachtig, en dat had ik boven op mijn bureau gezet, en dat was er altijd bij. En wij hebben met het gezin uh, een, een droom, en dat is dat we zo'n Volkswagen T2-bus uh, met zo'n klapdak willen kopen, om daarmee rondrijden. Mm -hmm. Uh, en mijn, zoon had, mijn zoontje had zo'n klein modelletje van zo'n volkswagenbusje gegeven. Nou, die stonden op het bureau. En ja. dat waren toch... Dat, ja, dat zijn toch de momentjes. Als je dan even kijkt, dan denk je, oh, dat is goed. Ja. ja, want, ik bedoel, die gaan gewoon naar school hier in Nederland. Ja. Um, is het zo dat u zich nog überhaupt kon bemoeien met kwesties thuis? Opvoedingsproblemen? Ja. Nee, dat is... Dat is ook wel, dat vind ik ook wel een van de meest lastige dingen. En er is heel veel op uh, de schouders terechtgekomen van Jolanda, uh, mijn partner. Mm -hmm. en, uh, en, en mijn dochter, hè, nu 13, maar die, die zat op het moment van ik moet naar de middelbare school. En, dan krijg je, en volgens mij iedereen die kinderen op de middelbare school heeft of heeft gehad, die, die weet hoe, wat, een, wat een aanloop zo'n middelbare school heeft ook. Mm -hmm. En dan zo'n eerste gang naar de middelbare school. Ja, dat... Je probeert haar te ondersteunen van heel ver weg. Hoe dan? Maar ja, mails, telefoontjes, uh, toch sparren. Uh, maar het is toch heel lastig. Mensen met een verbinding met een enorme vertraging en. Dat nee, soort... nee. Dat ik moet zeggen, de, uh, ik, ik, wat dat betreft uh, zie je dat uh, de marine heel veel heeft uh, in het werk heeft gesteld om die verbindingen. We konden allemaal uh, toch uh, vrij ruim uh, mailen en bestanden overzetten, fotootjes door mailen. Uh, iedereen kon per, uh, inschrijven op een uh, telefoonlijst en uh, kon ja. regelmatig gebeld worden met huis. En ja. dat zijn glasheldere verbindingen. En als u. Ik neem aan dat u daar ook over nagedacht heeft, als u nu over twintig uh, jaar verwijten dat u een jaar ja. weg was en dat u als eigenlijk heel vaak weg ja. bent. Nee, dat, dat, ja, daar kun je alleen maar van hopen dat het niet gebeurt. En je kunt alleen maar nu ook vertellen waarom en wat je hebt gedaan. Um, heel grappig waren met uh, uh, volgens mij was net na oud en nieuw en toen uh, bracht ik mijn zoon, zoontje naar bed en die zei van uh, ja pap, vind ik vind het wel heel jammer dat het jaar voorbij is Toen zei ik, ja maar jeetje, <laughs> ik ben een jaar weg geweest en, uh, ja. ja maar weet je, elke dag als ik dan thuis kwam dan had je een heel kort mailtje naar me gestuurd dan deed ik de computer aan en dan zag ik je mailtje en dat ga ik nu wel missen dus ik, ik, ik, ja. ik weet niet, uh, ja, misschien zijn er ook wel hele mooie dingen die ze dan over heb gehouden ik kan alleen maar kijken nu naar mijn terugkeer uh, en zie dat ze, ja, dat, dat weet je, het, het is het voelt gewoon goed. Ja. Dus, uh, ja. wat schreef u aan hem? Wat waren dat voor zinnetjes? Ja, maar, ja uh, hij is helemaal begaan met dieren. Dus uh, als we dan een dier op zee hadden gezien, dan beschreef ik dat. We Bijvoorbeeld, een Facebook-site, een, een Facebook, uh, site, Facebook van Ocean Shield, zo heet die operatie. En daar zit ook een fotoalbum met uh, wat wij zeebeesten noemen, Sea Life. En, en het zijn prachtige foto's, vaak gemaakt vanuit de helikopter... Uh, waarin je die, die vissen nog veel beter ziet. Uh, nou, dan stuur ik hem, we hebben weer een nieuwe. En, uh, nou, en dat soort dingen, dat is over dieren, over de school... of over hockey, of over wat dan ook. En uh, een en keukendingetjes, niet eens ja. heel speciaal. Maar ook schreef hij terug uh, van ik heb ruzie met, uh, met mijn zus en wat zou jij doen? Uh, nee, echt vragen uh, niet zo. Nee. Ja, wel over een spreekbeurt of zo. Of, Waar zal uh, ik het over doen? Ja, over doen. en uh, Nou, dat was hij vrij snel uit. Uh, Namelijk? Ja, hij wilde het over de, over de marina. Ja. Zei, joh, doe nou niet. En, uh, ja. Maar nee, heet? Uh, dat wilde hij doen. En dan, dan stuurt hij stukjes tekst of hij vraagt wat of zo. Dat wel. En dan kun je toch met zo'n mail kun je het nodige doen. Wel contact houden. Ja, dat vond ik wel heel erg leuk. Maar het blijft natuurlijk wel uh, ja, virtueel contact. Ja. Dat wel. Maar goed, u bent nu weer terug. Ja. Um, en dan de, de eerste stap weer op Nederlandse bodem. Ja, Gaan de, ja, dat, was, ja. dat was voor mij wel, wel heel erg vreemd. We voeren met dat schip terug. En ik ben eigenlijk altijd... Ik, ik ben regelmatig weg geweest met de marine. Maar ik ben altijd... En dat moet je ook maar geluk in hebben. Dat je nooit iets overkomt. Of je familie thuis niet iets overkomt. Dan word je toch teruggevlogen. Maar ik ben altijd met het schip weggegaan. Met het schip teruggekomen. En nu uh, voeren we weg uit uh, de Golf van Aden. Rode Zee. Komen bij het Suezkanaal. En daar ben ik afgestapt. Want ik moest het hoofdkwartier... Mijn hoofdkwartier in Londen die brieven. En dan stap je af van zo'n schip en, en dat was uh, 11 december en ik kom uh, in Londen aan en daar uh, had s'avonds had uh, de admiraal die daar huist uh, had uh, al zijn personeel uitgenodigd voor Christmas drinks. En dan stond er zo'n orkest buiten zijn huis in een soort winterse sferen uh, en werd er uh, warme wijn gedronken. En dat was toch voor mij een redelijk cultuurschok als je net uh, van de kust van Somalië wegkwam. Dus uh, uh, er zijn natuurlijk dingen wat ik moet wennen. Uh, thuis zeg ik altijd, nou, ik ben er weer helemaal. En dan uh, wordt er door alle drie uh, een beetje gekeken. <laughs> nou, nog niet helemaal. Uh, dus ja, je, mo je moet wennen. Na een jaar weg uh, is dat echt toch wel... Uh, een thuiskomproces. En, en, en, en wat, dan, wat, wat dan thuis? Waar moet u dan Ja, maar meeiden? dat is het vreemd. Want dat heb ik niet eens zozeer door. Ik denk dat ik gewoon weer normaal ben. Het is het gezin natuurlijk die doorheeft. Hé, hey, er, er is iemand extra bij. Ja, of, ja, de, de, de, dat de weet jij helemaal niet. De eerste ja? ochtend dat ik thuis was, mm -hmm. gingen, uh, ze gingen natuurlijk naar school en naar werk. En ik denk, nou, dan sta ik ook op. Nee, zei man, blijf nou lekker liggen. En dan nou, en dan kom je dus achter dat de reden om even te blijven liggen was, natuurlijk, omdat je verschrikkelijk in de weg loopt. En uh, het zijn dus het zijn hele plastische dingen. Maar het zijn ook dingen over, uh, uh, weet je, opeens is er iemand bij die denkt dat hij ook mee moet beslissen over uh, wat gaan we het weekend doen. Of, uh, ja. ja, en zo moet je weer settelen met z'n allen. Ja, een beetje autoriteit ook gewoon toch een beetje verloren weer even. Als ja. we... Ja, u... en, en, en misschien ook wel gewoon voor een groot deel inleveren. <laughs> dus, uh, ja. Ja. En die benen, want die hebben natuurlijk... Uh, weliswaar heeft u waarschijnlijk enorme zeebenen. Ja. Maar ik herinner me van als ik op een boot heb gezeten dat ik de hele dag een beetje... Ja. Hoe ziet dat na een jaar? Ja, we hebben natuurlijk wel het geluk... Hè, dat we onge... Zo, zeg maar zeker bij in Somalië... dan is het uh, in elke maand vier, vijf dagen... ligt er dan in een haven. Dan kan iedereen even zijn benen strekken. Dus Letterlijk, dat... ja. Uh, ik heb daar eigenlijk... Het is... Het, het, het, het, het, het valt ook wel het, het weer is daar doorgaans niet heel slecht. Ik nee. heb wel meegemaakt dat je van een, reis, een veel kortere reis terugkomt... van vier, vijf weken bij Schotland en Noorwegen... waar je gewoon vier weken op je kop hebt gestaan van het slechte weer. En als je dan op land stapt, dan voel je dat echt. Ja. Dat, dat is hier eigenlijk niet... Uh, niet en zijn er van. nog nieuwe liefdes ontstaan daar, op al die floten? Mm, niet dat niet ik. Of weet. die rol heeft u niet bereikt. Als hoogste pief. Ongetwijfeld. Daar zullen <laughs> ze ongetwijfeld zorg voor gedragen. Ja. Nee, maar ik denk niet uh, dat dat. Uh... Nee, ik... ik, ik, ik geval, U weet van niks. Ik weet van niks. En, uh... en die commandant die uh, uh, het overneemt nu, hè, die Duitser... Ja. gaat die, hè, dat, dat, dat, zoals jullie dat hebben aangepakt... met dat praten met de bevolking, zorgen... gaan zij dat verder uitvoeren? Uh, ja, het is uitvoeren? een be beetje complex, want uh, NATO heeft twee van die eskaders. Wij waren één en je hebt de nummer twee. Mm -hmm. Nummer twee die is nu actief. En uh, dat zijn de, de Italianen. Uh, en die zijn daar nu bezig. En uh, de Duitsers dragen het van de zomer over aan de Noren. En de Noren gaan dan weer uh, naar, uh, naar Somalië. Ja. En we hebben wel afgesproken, uh, inmiddels via het hoofdkwartier in Londen... dat ik op bezoek ga bij de Noren om te vertellen tips uh, ze wat geven. Ze aan, hoe wij het hebben ja. gedaan. En dan is het aan hun om te bepalen hoe zij het doen. Ja. Ik merk gewoon wel met, met de Italiaanse commandeur die nu de leiding heeft... Die, die probeert zoveel mogelijk op hetzelfde spoor door te gaan. Dank u wel. Graag. En uh, fijn dat u weer uh, veilig thuis bent. Dank u wel. Ik, uh, ik sprak met commandeur uh, Ben Bekkering. En uh, we, we spraken over zijn tijd als leider van uh, de NAVO-vloot tegen piraterij bij Somalië. Dit was hem, de uitzending op 2-dingen.nl. Meer informatie ook over onze gast van vanavond. Straks BNN Today met vandaag Erik kortom. Ja. De zeker. donderdagavond met Erik Kortom. De donderdagavond van BNN Today. We gaan het hebben over uh, de twijfels van de echtheid van de afscheidbrief van Tim Ribberink. Oh ja, ik hoorde het, ja. Ja, het is inderdaad. Het Farah, uh, journalist, heeft daar uh, zijn vragen bij. Daar gaan we het straks over hebben na negen uur. We gaan het hebben over het gedonder in de vechtsport. Uh, rondom al die vechtsportevenementen. En over een nieuw televisieprogramma. Wat luistert naar de naam Jordy Shore. En wat ongeveer OO Gerso keer 15 is. Hoe en wat, dat hoor, uh, dat hoor je straks. Maar eerst het nieuws gelezen door Ewart de Jong. Radio 1. Het NOS-journaal.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 Een 52-jarige Amerikaan van Pakistanse afkomst is in de VS veroordeeld tot 35 jaar cel voor medeplichtigheid aan de aanslagen in Mumbai in 2008. De man had de stad verkend voor de aanval van Pakistanse terroristen. In 2010 besloot hij al samen te werken met justitie, waardoor hij de doodstraf en of uitlevering aan India voorkwam.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 Het is eventjes na half negen en een hele avond. Een Varens-journalist heeft zo zijn twijfels bij de echtheid van de afscheidsbrief van Tim Riberink. De twente jongen die november vorig jaar zelfmoord pleegde omdat hij werd gepest. En na negen gaan we daar uitgebreid over praten. En een nieuwe bond moet een einde gaan maken aan het gedonder in en het slechte imago van de vechtsport. En met onze entertainment-expert Rianne Meijer van Glamorama zit naast mij. Hij vertelt ons zometeen wat je op tv ziet... als je een paar camera's op een stel losgeslagen pubers uh, neerzet. Waar gaan we het straks over hebben? Over Jersey jo Shore. Jersey Shore, ja. hè? Want die Jordies, dat zijn, dat zijn Newcastle-jongens, volgens ja, mij, hè? Ja, ja, het is de Engelse versie op Jersey Shore. Jersey Shore, kijk aan. Heel goed. Uh, Meekijken kan ook, want het is hier buiten gewoon uh, gezellig. En dan kun je zien wie hier allemaal zitten. Ga dan even naar de webcam op radio1.nl. En de topics van Luc. Ja, zometeen, na negen uur, een nieuwe dopingbekentenis. Doping. doping, doping. <laughs> doping. <laughs> er is ook iets met Beyoncé. Chaos op het ijs vandaag. En er was ook het eerste NK ijsvissen. Uh, dat nou, was een stuk. Uit. Ah, dat geef ik niet. Kom zometeen. meteen. stuk. Allemaal leuke quotes. Ik ga even maken. Ik heb een soldeerbouw blijven. Ik ben dus, er dus, even mee. Oké, naar de soldeerbouw. En er is ook nog sport door niemand in het Jack van Gelder. Ja, ik weet natuurlijk straks alles van ijsvissen. En bij mij werkt altijd alles. Op manier van bekentenis van de Nederlandse wielrenner... Rudy Kemna, ploegleider bij Argo Shimano... heeft in 2003 als renner van de toenmalige Bank Giro Loterij... ploeg Epo gebruikt. De ploeg die, die begeleiden mij en ons daarin. Maar mij ook daarin. Om uh, daar uh, op een goede manier te herstellen. Wat niet de goede manier was en wat ik ook wist... is dat de kleine stap wat daarna kwam... Uh, een EPO-stap was. Uh, waar we toen nog van overtuigd waren. We wisten dat het niet mocht. Zeker, uh, dat wil ik wel heel erg bestempelen. Alleen het was één stap en iedereen deed het. En als we professioneel wilden werken, moesten we daarin mee. We worden dus Rudy Kemna. heel erg uit dat hij maar één keer in de fout is gegaan. En waarom hij daar niet meer met doping in aanraking is gekomen. Ik werd er heel onrustig van. Omdat ik wist dat het niet mocht. Ja. Omdat ik wist dat het niet in mijn aard lag. Omdat ik wist dat... Uh...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 Wel aardig is dat in hetzelfde jaar Kemna nationaal kampioen werd. Een titel die volgens de voormalige renner schoon werd behaald, natuurlijk. Argos oh. Shimano heeft Kemna voor zes maanden op non-actief gezet. Vanavond komt hij uitgebreid aan boord in de langste lijn. Eh, Robin Haas en Nico Sijsling, dat is gewoon goed nieuws. Staan in de dubbelfinale van de Australian Open. De Nederlandse tennisers versloegen in de halve finale. Verrassend. Het Spaanse duo Granoyers-Lopez en Haas zegt over die wedstrijd. Nou, we hebben gewoon goed, ge goed gespeeld in het algemeen. Um, goed geserveerd.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 En dan wil je natuurlijk weten hoe het kampioenschap ijsvissen ja, dat is geworden. Als je het soldeerbouwtje van Ed en Willem Bever moeten wachten, dan gaat het niet lukken. <lacht> ben daar. naar. Nou, er is dus niemand uh, gewoon uh, Nederlands kampioen geworden. Er waren 25 deelnemers, maar niemand heeft de vis gevangen. De prijzen, een mountainbike en een beker. Gaan de kast in en worden bewaard voor volgende winter. Ik zie echt Jeske vet. Dan wordt er wellicht een nieuw NK gehouden, waar alle deelnemers van dit jaar overigens al aan mee mogen doen. Volgens mij was het ook nog een open NK, want er deed ook een Rust mee. ik ja. ook geweldig. Ja, ja. En die, ook die heeft niks gevangen. Ja, twee blikken jaar, maar dat is wel geweldig. Geweldig, Jack, dankjewel. Uh, ja, we gaan het laten rijden. Jacco Gardner, een jong, uh, jong gassie uh, met een ongelooflijk leuk bandje. Een hele goede eerste plaat op zak. Wordt door veel mensen getipt als een groot talent van 2013. Nou, dat mag je nu voor jezelf genuid maken. Dit is Jaco Gardners eerste single, Clear the Air. beelden van lava lampen en, uh, en uh, olie uh, hoe noem je dat uh, oliedia's en uh, het klinkt uh, buitengewoon <laughs> buiten gewoon retro gardner en clear the air het moest maar eens afgelopen zijn, met die rotzooi in de vechtsportwereld. En dan hebben we het niet over doping, maar dan hebben we het over vechtpartijen... en over aanslagen en schietpartijen die er de laatste tijd geweest zijn. Gedoe dus. De gemeente Amsterdam hield vandaag een bijeenkomst... waarin met verschillende belanghebbenden gesproken werd over de toekomst van de sport. En één van die belanghebbenden heb ik aan de lijn. Dat is Marloes Koenen, drievoudig wereldkampioen MMA. Dat is Mixed Martial Arts. Dag Marloes, goedenavond. Hallo. Ah, jij was er vanmiddag bij, hè? Ja, dat klopt. Wat was de, bela heb... wat was de belangrijkste uitkomst van de middag? Nou, ik denk dat uh, zowel de gemeente als de vechtsportwereld uh, dat we wat dichter bij elkaar zijn gekomen. In welke zin? Nou, we hadden ook bijvoorbeeld een uh, forumdiscussie en het is uh, in die discussie werd ook duidelijk dat zowel vanuit de uh, vechtsportwereld uh, we graag uh, de boel op orde willen stellen, mm -hmm. dat we dat nodig hebben, en dat de gemeente erachter staat. Het is nu. ...zaak dat we het ook op de agenda van de landelijke politiek krijgen. Even voor mensen die niet weten wat dan precies de problematiek is... ...wat, wat is volgens jou, want jij zit in de vechtsportwereld... ...wat is volgens de vechtsportwereld zelf het grote probleem? Nou, het zijn heel veel eilandjes en koninkrijken... Mm. ...en die praten niet goed met elkaar. En uh, er is heel veel passie voor de sport, het is ook een hele mooie sport... En ik denk dat, uh, en dat bleek ook uit het onderzoek van Marianne Dortant van de Universiteit van Utrecht... dat er een soort van overkoepelend orgaan moet komen... en die uh, ook sancties op kan leggen. En die, er zijn heel veel complexe problemen, maar die dat in één keer kan handelen. En in Amerika heb je al zoiets. Nee, dit is de Athletic State Commission. En zoiets willen we ook, alleen in Amsterdamse stijl. Ik kan je zeggen, maar hoe komt het, hoe komt het dat, dat, niet eerder, uh, dat er al niet eerder zo'n initiatief genomen is... vanuit de, vanuit de vechtsportwereld zelf bijvoorbeeld? Nou, er zijn, uh, er zijn wel heel veel initiatieven in de wereld, maar er zijn heel veel verschillende bonden. En die bonden die, um, die beconcurreren elkaar. En, um, ja, we hebben niet zoals bijvoorbeeld uh, de KNVB, waarbij je één bond hebt die een heel groot uh, uh, marketingbudget heeft, noem maar op, die uh, ook sancties op kan leggen. Dat, uh, dat gebeurt uh, in de Nederlandse vestigsportwereld nog niet genoeg. Okay. En uh, ik denk dat we daar een beetje hulp bij nodig hebben. Ja, ik wil zeggen, die toenadering is, is er dan nu dus? Wat betekent dat concreet? Wat gaat er, wat gaat er veranderen? Wat zijn er, zijn er uh, spijkers met koppen geslagen? Nou, spijkers met. Het is wel duidelijk, nu voor de festivalwereld, uh, voor de mensen die tegenwoordig die aanwezig waren en zo, en voor de mensen uh, van, uh, van de gemeentes in Nederland, dat we daadwerkelijk met elkaar willen samenwerken. En dat we uh, beide de urgentie ervan zien. Het is nu belangrijk dat ook uh, minister Schippers bijvoorbeeld... ...niet zoals in uh, 1995 toen Maat van Bottenburg een uh, onderzoek had gedaan... ...naar, naar zich neerlegt, maar dat zit ook in het park. Dat hij okay. aantrekt en het gevecht aangaat. Het gesprek was dus in dit geval met burgemeester Van der Laan. Die is er uh, met twee benen ingevlogen een tijdje, een tijdje geleden. om het <lacht> ja, maar eens in te, te houden. Ja, een mooie high kick. Ja, precies, inderdaad. En, uh, en, en doorgaan terwijl de tegenstander al lacht, zal ik maar zeggen. Wat, <lacht> ja, uh, wat heeft hij erover gezegd vandaag? Is hij een beetje op zijn schreden teruggekeerd of niet? Ja, nou, ik, ik heb uh, even, denk ik, ik denk dat het anderhalf jaar geleden was. dat ik uh, met hem een, een op 1 heb gehad. En toen. Auw! Uh, ik... <laughs> ja, hij was niet onder de gordel hoor, oh, maar. Okay, dus, uh, <laughs> uh, <laughs> en uh, toen heb ik hem ook de positieve kant van de sport kunnen uitleggen. En ik heb het idee, dat, dat gaf hij vandaag ook wel weer aan, dat hij uh, ook nu de positieve kant uh, van de sport ziet. En hij wil ook daadwerkelijk helpen om um, ja, de sport naar hoger plan te tillen. Ja. De, de, de, vecht, de vechtsportwereld is in algemeenheid, maar zeker ook kickboxen heeft natuurlijk met een aantal mensen uh, prachtige ambassadeurs en één in ieder geval ook redelijk verpletterend slechte ambassadeur gehad de laatste tijd. Um, is, er, is er hoop voor het imago van de, van de vechtsport in Nederland? En, en hoe lang denk jij dat het gaat duren voordat dat imago hersteld is? Want ik denk dat er toch wel wat schade aangericht is, toch? Ja, ja, ik denk dat we een soort van uh, puinopen staan. En dat we uit die puinhopen een heleboel moeten weghalen dat er we uiteindelijk een mooie diamantenvoorschijn komt. Het zal wel even duren, maar ik denk dat het begin is gemaakt. Dus ik denk ook dat als we over tien jaar terugkijken op deze tijd, dat we ook zeggen van nou dat was echt het momentum waarop uh, alles, uh, zeg maar, het negatieve kantelde naar het positieve. Maar daarvoor hebben we wel uh, een minister nodig die ook um, uh, de noodzaak hiervan in zit en het niet weer naar zich neerlegt. Ik bedoel, de gemeente die be, alle, er waren verschillende burgemeesters aanwezig. Die begrijpen... Die willen het. Fref, wel, ja. de, ja, de sportwereld wil het. De media besteedt veel aandacht eraan. Ja, dan zou ik denken als, als minister dat het toch wel vanuit maatschappij van een hele duidelijke roep is om hulp en dat je dat... Dat uh, je dat dan moet, maar dan moet belonen in deze. Nou, ik kan, ik kan me voorstellen dat als je zo doorgaat... dat ze dat ook nog gaan doen ook. Want je bent een prachtige ambassadeur <laughs> voor de sport. Marloes, dankjewel. <laughs> Oké, okay, bedankt. Dankjewel, Hai. Zometeen nog Tom Daams is oorlogsfotograaf. Uh, zometeen een nieuwe aflevering van het dagboek dat hij bij, uh, bijhoudt natuurlijk. En uh, op facebook.com slash BNN Today vind je nog veel meer over dit prachtige programma. BNN Today dus. Uh, volgende onderwerp gaat over een stelletje losgeslagen... hitsige zonnebankbruine puwers bij elkaar in één huis. Dat zal iedereen best wel bekend voorkomen, dat is zo'n dusdanig concept. Je hebt gegarandeerd een hit op televisie na cultseries als The Real World, Jersey Shore en O.O. Gerson. In ons eigen land is daar de Britse variant Jordy Shore en dat klinkt als volgt. Just to impress not to me. I'm fair, I'm flirty and I've got double A's. I'm fair, Flary, en I got double F. Oftewel, yeah. ik heb een hele grote borst. Jordy Shore kreeg vier seizoenen lang de beste kijkcijfers ooit... voor MTV UK en is sinds kort ook te zien op het Nederlands kanaal van MTV. Naast mij zit entertainmentdeskundige Rianne Meijer. Uh, voor iedereen die het niet kent, leg even heel kort het concept uit. Ja, je stopt negen uh, jongeren voor een vakantie van een week of vier... gezamenlijk in een huis uh, verstrekt ze heel veel drank, een sekskamer en... Uh, en feestjes en je filmt wat er gebeurt. Ja. Dat is het eigenlijk. Ja, he? ja het is, is heel het. simpel en goedkoop. Goed, Laten we in dit geval... Uh, uh, Want dat Jersey Shore bestond dus al. Ja, al heel lang. Ja, al heel lang. Nu krijgen ja. we een Engelse variant. Jordy uh, Shore. En dat Jordy. Ik heb me wel eens laten vertellen dat, uh, dat de Jordy's, Laten we zeggen, dat is de, de, de, de rauwe kant van, uh, van Newcastle, Engeland. Ja, klopt. Ja. Ja, dat zijn wel echt uh, ja, de ordinaire types ja. die je in dit programma nou, ziet. Zullen we de huisgenoten van, deze, van, dit, uh, van dit programma eens even doorlopen? Ja, dat is goed. Uh, pak, uh, het zijn er acht, he, zei je net. Ja. Wat zijn de meeste, drie meest opvallende? Nou, ja ik heb, ben zelf je hebt uh, uh, bij de jongens heb je Greg Lake die eigenlijk opvalt omdat hij uh... Anders is dan de rest. Die valt in het volledige eerste seizoen buiten de boot... omdat okay. hij niet zo van de sportschool houdt en niet zonnebankt. En ja, dat ik, kan kan zeggen, ik zag even een trailertje en dan zie je dus allemaal gasten... met enorme biel ze getraind en wel en, en, en hij niet. Hij, ja, is een soort ja. van... hij is ook na het eerste seizoen afgehaakt... omdat okay. hij een serieuze carrière en relatie wilde gaan opbouwen. <laughs> Zoals? Uh, ja, dat, dat, uh, dat vertelt het verhaal dan weer niet. Oké, okay, die Greg dus, dat is een serieuze jongen. Ja, en zijn tegenpool is uh, J.J. Gardner... Uh, ja, die, die, dat is de afgetraindste, bruinste en eigenlijk de foutste. Ik bedoel, het is een jongen die uh, het eerste seizoen het huis ingaat... en zich druk maakt wie zijn kleren moet wassen en strijken... nu zijn moeder dat niet meer voor hem kan doen. dus Holy Die shit. daar toch graag een meisje voor wil hebben... en daar ook meteen een meisje voor vindt. Okay. En dan heb je het meisje waar het eerst, uh, uit het eerste fragment. Dat is Holly Hogan. Holly Hogan. Ja, de wandelende boezem van klinkt het als, huis. Klinkt als een free fighter. Holly Hogan. Ja, nou ja, op zich. Met die, uh, met die cup double F kan je aardig wat dan mensen... gaan een wel uitdelen. Uh, en dat is de enige die in het eerste seizoen nog een vriendje heeft... maar uh, dat al het eerstavond avond vergeten is... als ze bij een van de huisgenoten in bed springt. En ja, oh. dat uh, is een beetje hoe de, hoe de serie verder ook doorgaat. Maar dat is natuurlijk ook wel de bedoeling van die serie. Ik bedoel, als, het, als ze zich... Gedragen, dan is er geen zak aan, neem ik aan. Dus de doen we dat uit de Klauw giet. Ja, dat is ook wat er mis is gegaan, eigenlijk met Al Dat was uiteindelijk veel te braaf. Komen we zo op. Laten we eerst even naar Jersey Shore gaan. Want dit is extremer daarvan. En zoals je weet, in het buitenland mag er niet gevloekt worden op televisie. Je wordt gek van het kapiep. Nou, eens maar even. Why the van Moisturizer? Zo. Ja, ik ken het nou wel. Oh, nog een klikken is dat. Bij, bij dit gepiep, dat F-woord en dat wordt allemaal weggepiept. Uh, ja, volgens mij niet op de... Als je het op Nederland kijkt, uh, laten ze een hoop gaan, hoor. Mogen gewoon, ja, want oh, ja. dat zijn dus de Nederlandse MTV, dus dan hoeven ze niet elke... Nee, dat is maar dit is, dit is als je dit in Engeland bekijkt, is er gewoon niet te zien? Ik bedoel, je, nou ja, je kan wel kijken. Ja. <laughs> je hebt alleen geen idee waarover ze het hebben. Maar goed, dat is meestal toch niet zo heel interessant. Nee. Nou, Oog, zo. jij zegt ja. dat dat, dat, is de onze, dat is onze variant... Ja. maar dat is, heeft hier niet zo heel veel, nou althans ja, kwalitatief heeft... gezien... niet zo veel mee <laughs> nou te, nou te maken. Ja, de, nou ja, sowieso, dat geldt voor alle drie de series. Ja. Maar Oogerso heeft natuurlijk één seizoen hier gedraaid... plus dan nog een special in de, in de snow... Mm. die beduidend be, minder goed werd bekeken. En dat kwam, nou ja, ten eerste omdat... De, het is overal gescript, maar hier bij, in Oogerso wel heel erg. Ik bedoel, ze kregen zelf bijnamen van tevoren, terwijl in de Amerikaanse... waren dat gewoon bijnamen die die mensen die hadden. Mm. En plus, nou ja, behalve dat er één uh, heteroseksueel exclusief stel ontstond... gebeurde er eigenlijk tussen die mensen helemaal niks. Niemand deed het met elkaar, niemand kotsten over elkaar heen. Het was eigenlijk, eindelijk was het allemaal hele breed. Eigenlijk is het nee. gewoon mislukt. Ja, ja maar als met meer seks was het. Uh, beter Even naar ge... jou, want jij, jij, uh, jij kijkt, jij kijkt. <laughs> en je praat erover, dus je weet er ook wat van. V ja. jij, jij, wat vind jij hier leuk aan? Ja, twee. Nou ja, het is natuurlijk sowieso, het is voyeurisme. Dat is waarom al die real life programma's het goed doen. Ik bedoel bij Big Brother, wat de eerste was, gebeurde eigenlijk helemaal niks. Maar zaten we dagen te kijken naar mensen die op een bank zichzelf te vervelen. Plus, wat ik er heel fascinerend aan vind, is dat het. Bedoel, beroemd worden is gewoon een soort doel op zich, op niet zich geworden. Worden, ja. ik bedoel, het is niet dat je denkt, ik wil zanger worden of acteur, en dan een bijeffect, dus ik word beroemd. Maar je denkt, ik word beroemd. Nou, hoe ga kan ik dat bereiken? Door uh, op tv mijn kleren uit te Me trekken? M'n zo ordinair mogelijk te gedragen op ja. televisie. Ja. Ik, ja, ik vind het fascinerend. De, de, deze mensen hebben ook ouders en vrienden. Ik en vrienden. kan zeggen, denk jij dat dit genre televisie een lang leven beschoren is? Kun je dit nog veel vaker doen? Nou, op een gegeven moment. Uh... Zonder dat het doden vallen, zou ik maar zeggen. Nee, want dan is op een gegeven moment. hebben we alles gezien en dan is de, dan is de lol er vanaf. Ik bedoel, ik was hier twee weken terug over uh, Honeybooboo, mm. ja. Je hebt nu al kleine, dikke, redneck-meisjes nodig om een reality-show interessant te houden. Dus Interessanter te maken dan? Vinden we het niet meer interessant genoeg dat het negen min of meer aantrekkelijke jongeren zijn en wat die met elkaar gaan uitspoken? Als we daarin de grens gaan bereiken, dan uh, spreken we elkaar over. Brianne, <laughs> ja, dank je wel. Ik vraag je alsjeblieft. Dit is wat je noemt een aarde. one day fly. Want vervolgens hebben we van Jack McManus nooit meer wat vernomen. Maar wat een goed radioliedje is dit. Bang on the Piano. Tom Daams is oorlogsfotograaf en hij is nu in Syrië om foto's te maken. Voor BNN Today houdt hij een dagboek bij. Dit is Tom Daams vanuit Aleppo, Syrië. Zoals jullie gisteren hebben gehoord ben ik erachter gekomen... dat ik alle vrienden ben verloren die ik de vorige keer heb gemaakt. Afgezien van mijn eentje, Abu Heider... Vandaag vertel ik het een en ander over de nieuwe mensen die ik heb ontmoet... en de nieuwe vrienden die ik heb gemaakt. Laat ik beginnen met de katibas. Katibas zijn lokale milities die verspreid zijn door heel Aleppo... en uh, elke katiba heeft een speciale naam of heeft een speciaal kenmerk. Die komt ergens van of die uh, zijn van een bepaalde afkomst. En ik zit bij de koelkast katiba. De koelkast katiba, dat, dat zijn lui die allemaal Turks spreken. Dus het zijn eigenlijk Turkse inheemse strijders die... Uh, ik de koelkast Katiba noem, omdat ze hier een pakhuis vol met koelkasten hebben staan. Maar goed, de mensen die hier over mij waken nou, zijn hartstikke aardig. Ze brengen me waar ik heen moet. En, um, en helaas zijn gisteren een stuk of acht van de jongens ontslagen. Geen idee waarom, maar daarvan is eentje, Abu Jafar, die Engels kan spreken en die mij een beetje rondleidt. En uh, die de enige is die, uh, ja, die goed Engels met mij kan communiceren. Hartstikke kut eigenlijk, want... Voor de rest is er niemand echt meer die Engels met mij spreekt. Daarnaast willen al deze lui continu een gesprek met me aangaan. Terwijl ik geen Arabisch spreek en zij spreken geen Engels. Dus het is echt een beetje handenvoetenwerk. Maar goed, ze zorgen in ieder geval heel goed voor mij. En daar ben ik ook blij mee. En ze nemen me mee naar de plekken waar ik moet zijn. En wat nu heel erg een rol voor mij gaat spelen... is om een rit uit Aleppo terug naar Turkije te vinden. De situatie hier is rustiger. Zoals jullie eerder hoorden, het is kalmer. Er zijn minder bommen. Er zijn minder gevechten, maar desondanks voel ik me niet veiliger. En dat komt omdat er veel grotere dreigingen is van ontvoeringen. Van bijvoorbeeld Jabhat al-Nusra, een uh, extremistische uh, groepering... die aan alle frontlinies vecht en die heel veel te zeggen heeft hier in Aleppo. Maar ja, de grotere berichten van de kidnappingen en ontvoeringen... Ba die baren me toch wel zorgen. En vandaar dat ik ook wel bezig ben met mijn vlucht uit Aleppo... Naar, weer terug naar Turkije, om dat nu alvast voor te bereiden zodat ik in ieder geval zeker weet waar ik aan toe ben. Dit was Tom Dams vanuit Aleppo-serie. Een goede nacht. Een goede nacht. To be continued. Dus de story of Tom Dams in Syrië. Zometeen na de klok van 9 uur. Luc? Over Beyoncé, onder andere. Die heeft dus geplaybackt. Oh, uh, bij Obama he. was dat. <laughs> maar misschien ook al slim, want kan ook misgaan als je niet playbackt. Wie is dit, jongens? Ja. Ja, <laughs> hey, yeah. yeah. yeah, yeah. Oh, dit was... Is... Oh my god. Again dit is uh, Enrique Iglesias op zijn ja. allerbeste. Ja. Dat hij playback hier wel, alleen hij heeft zijn microfoon nog openstaan. Dat is een uh, gekend trucje hè, over de hele wereld. Uh, of, als uh, mensen playbacken, want ze, meestal zingen ze wel mee. Yeah. Doen ze hem dan staat hij niet over de speakers, maar zet ze hem toch aan. Uh, dan worden we dit soort stiekem opnames. Uh, word je genaaid door de technicus. Maar ik moet zeggen, die Beyoncé, dat was een hele mooie versie. van. Dat was een prachtig mooi gearrangeerde versie van ja, het volkslied. Want je zag dus niet dat het nep was. Want het was ook een beetje... Goed gedaan man. Ja, het hoor. was heel goed gedaan. Pak He, het niet goed. uit vind ik zo. Nee kan mij het schelen. Ik kan me voorstellen dat je het niet durft. Uh, Zometeen naar negen uur ook nog uh, Crime Keizer. Mick van Wely. Want staat hier koning, maar dat is niet zo. Keizer. Keizer. Mick van uh, We gaan praten over uh, de wereld van de kunstroof. Onder andere. We gaan het zo meteen ook nog hebben over de ophef rond de brief van Tim Ribbering. Goed, dat allemaal zo meteen naar de klok van negen uur. Eerst het nieuws met Ewout de Jong. Neem ik aan. Ja.